Financiering van moskeeën door landen als saudi arabië en Kuwait is omstreden... omdat daarmee het salafisme zou worden verspreid. Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland hebben financiële banden met die landen. De Amerikaanse regering wil dat Europese landen geen zaken meer doen... met het Chinese telecombedrijf Huawei. Doen ze dat toch, dan bemoeilijkt dat de samenwerking met de Verenigde Staten. Dat zei minister Pompeo van Buitenlandse Zaken in Hongarije... waar die begint aan een Europese tour... Volgens de Amerikanen gebruikt China de technologie van Huawei om te spioneren in het Westen. Ze zien liever dat Europese providers zaken doen met het Amerikaanse telecombedrijf Cisco. In Bosnië is een klopjacht gaande op een man die een dubbele moord zou hebben gepleegd. De 42-jarige man uit Banja Luka zou vorige week een winkelier hebben gedood. En zaterdag zou hij een agent hebben doodgeschoten. Zo'n 1200 agenten maken nu jacht op hem. Ze denken dat hij zich schuilhoudt in een bergachtig gebied waar veel sneeuw ligt. Mogelijk gaat ook het Bosnische leger helpen bij de zoektocht. De vermoedelijke dader vermoorde in de jaren 90 al zijn moeder en een vriend. Zijn straf daarvoor heeft hij uitgezeten.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 to drive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 jazz, want uh, die zitten tussen 10 en 12 normaal gesproken. Dus dat blijft ook zo. Dus uh, dat, uh, daar veranderen we niks aan. Ik kreeg uh, van de week ook weer zo'n uh, zo melding van. Ja, uh, er zit toch altijd jazz? Ja, uh, dat zit er ook. Maar goed, als wij een open dag hebben, dan uh, moet er even wat, uh, wat anders uh, geregeld worden. Maar goed, gelukkig bij een ongeluk voor die mensen, dus uh, dat, uh, dat het er naar uitziet dat het uh, gewoon tussen 10 en 12 uh, een jazzprogramma uh, programma gaat komen. Goed, welkom bij deze alternatieve VM.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 Dat was Marvin Day en de band van hem en Little Boy, dat nummer wat hij hier ook live heeft gespeeld, destijds in september. Ja, je hoort ze al een beetje op de achtergrond. Ik zal ze ook nader introduceren, want Emma Watson was de vorige single. Maar dit is toch echt de nieuwe single van Oreo Adam en All My Life, Molly's Song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 Die kennen we van Soer the Night. En Abir van Nemsis van de Robbe wordt de winnaars, die zitten er nu op. Dus het zegt al iets over het niveau van het conservatorium Amsterdam. Daar heb jij op gezeten. Ja, dat klopt. Hoe lang is dat al geleden? Ik ben afgestudeerd in 2015. En toen ben ik naar New York gegaan om daar een master te doen aan de School.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 En ze richten zich ook heel veel op popmuziek... op allerlei stijlen. Mm. Veel, dus veel ruimte. Dat is wel heel, heel gaaf ja. van hier. Ja, nou weet ik ook uh, van de EP Silhouette. Want uh, mm. dat is de EP uh, die, yeah. die, je, die je hebt uitgebracht. Uh, zag ik en hoorde ik ook... Eh, ik kreeg ook in de beschrijving... Van, dat je nog een invloed, behoorlijke invloed... en bij Steen Glass is die is zeker te horen in het intro... Mm. uit India. Ja, Hoe komt dat? Kom dat? Omdat mijn vader instaans is. Hindoestaans in Want dat verklaart ook je achternaam. Ja. <laughs> Goer Charan. Goer Charan. Ja, ja. ja. Uh, ik, ik denk dat vader uh, thuis zit en die zegt... Uh, nou, uh, koper, je kan er helemaal trots. niets van. Maar goed. <laughs> Hij is beren tot. Ja, dat geloof ik graag. Dat geloof ik graag. Um, uh, nou, nou weet ik niet zeker. Maar ben jij ook nog... Ja, heb je met je muziek nog een beetje ook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 En dat beeldje, dat had altijd het gezicht. Dus die oude garnalenvisser kijkt altijd met de uit naar zee. Dus op een gegeven moment ja. zegt de gemeente, ja, we zetten het weer terug. Kwartslag gedraaid. Daar hebben we goed over nagedacht. En er was geen spel tussen te krijgen. Maar ah, de Zandvoorters okay. vielen daar natuurlijk ontzettend over. Dus op een gegeven ja. moment uh, is half Zandvoort in geweren gekomen. En nu staat het beeldje weer gewoon zoals het zou moeten staan. Kijk, gewoon goed. met het gezicht. Dus dat beeldje, dat zie je niet vanavond. Nou. Oh, wat leuk, maar dan, ja. nee, dan ga ik toch even kijken zo meteen. Ik heb mijn zaklantaarn. Ja, maar, ja, nee, goed, maar, maar als je hier nog ik eens... Hij moet even checken of hij wel echt een kwartslag terug staat. Ah, hij is teruggezet. Nee, ik heb het vanmiddag gecontroleerd. Dus Kijk, uh, de kaboutertjes hebben het niet teruggezet. Nee, okay. goed. Um, even okay. nog over jouw muziek. Waar is jouw voorliefde voor de jazz? Uh, wat, is, uh, wat is die voor, uh, voorliefde? Voor uh, de... Ik ben daar ingerold. Mijn lerares voor het conservatorium was jazzmuzikant. Uh, ja.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 Uh, ja, van het conservatorium. Alle, alle twee van het conservatorium? Ja. oké okay. Goed. Um, ja, muziekinvloeden. Daniel Lanois De oud-producer onder andere van U2. Ja, van Beautiful Day onder andere. Ja, De ja. ja. ja, ja, gekke producer. Ja? Ja. Wat spreek je in hem aan? Hij... Um...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 Ik vond de introductie al heel leuk. Dus we gaan over een minuut of tien... gaan wij wel beginnen, denk ik. Ja, hartstikke leuk. Nou, maak er maar zeven minuten van. Want ik zit op het lijstje te kijken... en ik denk, oh, dat gaat iets sneller. Maar we gaan eerst nog even een blokje van twee draaien... hier uit deze toverdoos. En dan mag jij gaan Hartstikke leuk, ik heb er zin in. Dat was Joël... Goeijs, Sharon.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 Oh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 Ik heb dat geschreven om het goed te maken met haar. En uiteindelijk is ze overstag gegaan. Dus het was daarna weer goed. Oké. Okay. We zijn heel nieuwsgierig hoe die klinkt. Ik ga ervoor. Dank je wel. Honey, do light slips through the door. The subway shakes my floor And the clock's held at 34 hours But the afternoon's already come and gone I didn't have something to get up for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 Yeah. Steintglas is geïnspireerd door mijn roots inderdaad. Mijn vader is dus Indoestaans, mijn moeder is katholiek. Ik heb geprobeerd. Steintglas is glas in lood. Ik heb geprobeerd om steintglas, ja, is een is een afspiegeling van mijn twee werelden en voor mij. Steintglas zie okay. je in katholieke kerken, maar is ook belangrijk bij de Indiërs in religieuze zin. Dus ja, ik heb geprobeerd om, om die, die twee sferen sfeer, in één nummer te krijgen. Dat is, dat is vind ik mooi gelukt. Dank je wel. Ik ja. heb ook een videootje gemaakt en die is geïnspireerd op voornamelijk Diwali. zo'n is een India's feest, lichtjesfeest. Ja. Dus daar zijn kaarsjes, bloemetjes... Um,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 together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 Looking at my face Saying nothing It all and tell me what's behind The words you say. You're telling me Nothing at all But I want to know If what I feel is real And I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 tell me what's behind those big green eyes looking at my heart seeing something of nothing at all and tell me what's behind the words you say they're telling me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 Till I'm broke There's a story to be told Keep coming back for more I love those secrets Nike I hold I get up and lock the door Cause you can't argue with a heavy heart Get down to the core Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5